De 500 grootste Slam-hits van de afgelopen 25 jaar. De Slam Final 500. Sam, marathon. Patrick Wolda. Happy weekend. Met Slam begint je weekend al op vrijdag. Dit is de Slam Mix-marathon. Oh, wat is die Mix-marathon weer lekker. Zeker. Rehab hoor je het komende uur hier in de Slam Mix Marathon. I miss a set when I run Tot aan twee uur in de Slam Mix Marathon. Leuk als je even incheckt via de Slam app. Ik heb hier Glenn. Het terug! het Lekker man! Meneer Daniel die speelt Kerstman vandaag. In totaal 35 relatiegeschenken vervoeren. Van de neuzen naar Eindhoven. Zo ja. ja, die periode komt eraan. Hè. Dat krijg je dan. Heel goed. Meneer Davy, nog drie uurtjes, petje. Dan is het weekend! Onderweg naar het einde van deze werkweek. het Slam begint je weekend al op vrijdag. En nu de Slam Mix Marathon. Rehab! Living separate lives, it's the situation now. You are far away from me, just about 2,000 miles. And yeah. yeah. My soul, the cure, the flames of coming home. The peace, the echoes, the future in my mind. The way you play, oh my love. The light, the shade, the bliss of my soul. The cure, the flames of coming home. voor je geregeld. 24 uur lang in de mix. De allerbeste DJ's. Mix, mix, mix, marathon Lekker man! Ik hoop dat je een beetje losgaat. Hier in de studio gaan we ook goed los. We hebben een story'tje geplaatst op mijn Instagram. Ed Patrick Volda, als je wil zien hoe het er achter de schermen bij Slam aan toe gaat. Dus Ed Patrick Volda, daar moet je zijn. Dit uur, Rehab in de Slam, Mix Marathon... En hij heeft lekkere tunes meegenomen hoor. Vintage Culture, Repeat met Julia Klein, Kyle Watson, Alok. En dit is Entrance van Kevin De Vries in de Slam Mix Marathon. <tries>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 Uh -huh. I got that. Bij Slam. De Slam Mix Marathon. Substance. Het is half twee. Patrick hierbij in de Slam Mix Marathon. Heb je het al meegekregen wat we volgende week gaan doen? Ook heel lekker hoor. De Slam Final 500. Vanaf maandagochtend 6 uur hoor je de 500 grootste tunes van de afgelopen 25 jaar. Want ja, jongens, kom op. Het is 12 december. Drie keer niezen En we zitten in 2026. De tijd gaat snel, hè, ineens. En vanaf maandag blikken we dus terug op het afgelopen jaar en ook op de afgelopen 25 jaar muzikaal gezien. Dus de final 500. Hoi vanaf maandag hier bij Slam. Houd je radio hier stijf op Slam. Wij vandaag de mixmarathon hebt. Dit uur Rehab in de mix. Kyle Watson heeft hij nu voor je. Slow motion. the street my shit too sweet. Uh -huh. <laughs> Hij is een resident DJ, dus je hoort hem elke vrijdag om 1 uur in de Slam Mix Marathon. De hele line-up van deze Mix Marathon, die check je gewoon op slam.nl. Of onze Insta, de socials en onze story, Slam Official, daar moet je zijn. Dan zie je ook dat Don Diablo over een half uurtje gaat draaien, een klein half uurtje. DJ Lizje staat hier nog live in de Slam DJ boot vanmiddag. Mix Marathon Chart, hoor je vanmiddag met Raoul om 5 uur door de 15 grootste clubtracks van dit moment. En nu dus rehab in de mix.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 Mixmarathon Rehab. Ik zie veel kleine oogjes vandaag. Bij alle slam collega's. Voor en achter de schermen. Iedereen was bij het kerstfeest gisteravond. We gingen op een mega grote boot. En ja, wat een open bar. Dus je kan je voorstellen, ja, ik zie heel veel kleine oogjes deze, deze vrijdagmiddag. Wat voelt als een vrijdagochtend. Bij hey, Slam zijn we niet te stoppen, maar vanochtend stond het toch een klein beetje stil. Gelukkig is hier de Slam Mix Marathon. En ik zie alweer wat voetjes heen en weer bewegen op het kantoor bij ons. En ik denk bij jou ook toch. We zijn op stoom met de Mix Marathon. Rehab tot aan twee uur. En dan Don Diablo in de mix.